Het NOS-journaal. Minister opstelte wil sneller kunnen optreden tegen cybercriminaliteit. Hij wil erom het Nationaal Cyber Security Centrum meer bevoegdheden geven. Nu kan het NCSC bijvoorbeeld niets doen met materiaal dat mogelijk is gestolen. En daarom kon het centrum weinig ondernemen tegen een grote cyberaanval van afgelopen najaar door Oost-Europese criminelen. Opstelte wil voor de zomer de mogelijkheden voor het Nationaal Cyber Security Centrum vergroten. De twee 2 is tussen het bos en Eindhoven enige tijd afgesloten geweest na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Agenten probeerden een automobilist te laten stoppen die veel te hard reed. Tijdens de achtervolging reed de man tegen een andere auto aan. Een inzittende van die auto raakte licht gewond. Na de aanrijding ontstond bij best een file. De hulpdiensten hebben een hoogzwangere vrouw die in die file stond naar het ziekenhuis begeleid. De hardrijder is door de politie aangehouden. De banken op Cyprus blijven nog zeker tot en met maandag gesloten... om de regering de kans te geven een nieuw reddingsplan op te stellen. De banken zijn al de hele week dicht om een bankrun te voorkomen. Het parlement wees gisteren het reddingsplan van de EU af... omdat de Cypriotische spaarders daaraan moesten meebetalen. In Eindhoven hebben zo'n duizend mensen meegedaan aan de stille tocht voor Memphis van Veen. De vrouw van 18 overleed afgelopen vrijdag... nadat ze op haar scooter was aangereden door een auto van een arrestatieteam... De stille tocht begon bij het woonwagenkamp in Eindhoven, waar Memphis woonde, en eindigde op de plek van het ongeluk. In Amsterdam wappert tijdens het bezoek van president Poetin de regenboogvlag. Het stadsbestuur wil ermee protesteren tegen een anti-homo-wet die in Rusland in de maak is, waarmee homopropaganda strafbaar wordt. Poetin komt op 8 april naar Amsterdam om het Nederland-Rusland-jaar te openen. Dat het weer nog vannacht droog, minima iets onder nul. Morgen geregeld zon, weinig wind en maximaal van 4 tot 6 graden. In het Noordoosten kan morgen wat sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, tapi. Oh, my feet. No, no, no. A B B B B We're